Gerk Kluik met het NOS Journaal. In Stieltjeskanaal in Drenthe zijn bij een verkeersongeluk... vier mensen om het leven gekomen. Ze waren met hun auto met aanhanger in het water terechtgekomen. Hulpdiensten hebben de inzittenden uit het kanaal gehaald... maar reanimatie had geen succes. De scheepvaart in het Stieltjeskanaal werd stilgelegd. Veetransporten bij extreme hitte zijn voortaan verboden. Dat hebben de transporteurs zelf afgesproken met de boeren en de slachters. Hoefdieren zoals varkens, schapen en koeien mogen vanaf nu niet meer worden vervoerd als het boven de 35 graden is. Bij heel lage temperaturen moet de transporteur erop toezien dat de dieren niet bevriezen. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat controleren of alle partijen zich aan de nieuwe voorschriften houden. Later dit jaar volgen waarschijnlijk afspraken voor pluimvee. Het nieuwe cruiseschip Koningsdam van Holland America Line vaart morgen naar Rotterdam in plaats van naar Amsterdam. De kapitein wijkt uit vanwege de verwachte harde wind bij de sluizen van Emuiden. De Koningsdam heeft 2700 passagiers aan boord en komt uit Oslo. Die gaan in Rotterdam van boord en nieuwe cruisegasten schepen in. Dat betekent een enorme operatie, zegt de directeur van Cruiseport Rotterdam. Op tal van wegen in Europa is het druk vanwege het vakantieverkeer. Volgens de verkeersinformatiedienst staat er bij de Zwitserse Gotthardtunnel richting Italië al sinds vannacht een file. In Duitsland staat het vast op de belangrijkste route richting Oostenrijk. Op de A3 tussen het Roergebied en Oostenrijk moeten automobilisten rekening houden met tientallen kilometers vielen. In Frankrijk staat het vast rond Parijs en richting het zuiden. Naast de dodelijke schietpartij op de politie in Dallas zijn ook elders in de VS agenten beschoten, onder meer in Tennessee en Atlanta. Bij een van de incidenten kwam een vrouw om het leven en raakte een agent gewond. De dader was net als de schutter in Dallas een oud-militair. Hij zei dat het politiegeweld tegen zwarten hem tot zijn daad had geïnspireerd. Het weerwolkenveld wolkenvelden, op zon. Vanuit het westen meer bewolking. Later vanmiddag, vooral in het noorden en midden van het land, wat lichte regen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnige periode en zomers warm. 24 tot 28 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Muiden 4 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. En door een autobrand op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Maarse 5 kilometer, vertraging ruim een kwartier. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brie 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N57 van Rotterdam naar Brouwersdam... bij Hellevoetsluis 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dance everybody dance everybody dance everybody dance everybody, dance, everybody dance. move everybody move everybody move everybody move everybody, move, move, everybody, groove, everybody, groove, everybody, groove, everybody groove everybody groove everybody groove let's shout everybody shout everybody shout everybody shout het is weer feest op de zaterdagmiddag bij CFN. Ja, een echt feestje, een discofeestje.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 Want vanmiddag hebben we onder meer de kwalificatie van de Formule 1. Dat in groot brittannië op Silverstone. Die kwalie die om twee uur begonnen is... gaan we uiteraard volgen vanmiddag bij Zalford op zaterdag. We kunnen vertellen dat de, vrije training, de derde vrije training vanmorgen goed verlopen is voor Max. Hij eindigt op een mooie vierde plek. Eerste plek voor Lewis Hamilton met 1.30.9.04. Nico Rosberg op 1.30.9.67... Daniel Ricciardo op 1, 31, 488 En toen op de vierde plek onze eigen Max Verstappen met 1.31.561. Nou, kwalier nummer 1 uh, is uh, op dit moment uh, gaande dus uh, op circuit in uh, Engeland. Waar trouwens 1 uh, uur vroeger is, zijn daarom 1 uur begonnen. En die houden voor je in de gaten. Verder zal het op zaterdag de vaste item zou zijn. Het uh, weerbericht zou de rond de uh, half drie krijgen die van ons... Verder om half vier gaan we kijken naar de evenementen van de komende dagen. En uh, we hebben natuurlijk om half vijf weer het uh, dier van de week. Verder daartussendoor uh, Nieuws in het kort. En alles uh, wat op ons pad komt, waaronder jouw S. Want die gaan we straks om uh, kwart over drie bellen. En dan hebben we het uiteraard over sports. Gaan we kijken naar het nieuwe voetbalseizoen wat er aan gaat komen. Begin september de eerste wedstrijd. En uh, waar is Zalvoort uh, 1 in, uh, ingedeeld? Horen we straks van Joop van Uh, de bekendste single van deze dame, Shaka Khan, is natuurlijk I Feel For You. Maar ook deze kent volgens mij bijna iedereen wel. Je I'm Every Woman. Ja, we kijken even naar uh, Q1. Max Verstappen op dit moment op de derde plek. Dus dat gaat lekker. Welkom, Sanford. Goedemiddag.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 Er is een programma met fragmenten van bijna 80 liedjes die regelmatig voorbij komen. Maar er kunnen er uiteraard nog veel meer bij. Nou, de gemeente vraagt u het volgende. Wat vindt u geschikt? De gemeente Zalvoort vraagt iedereen suggesties te doen. Het zou leuk zijn als de muziek iets met Zalvoort, Zeestrand of, of de Duinen te maken heeft. We gaan naar Zalvoort aan de Zee en we nemen broodjes mee. Die staat inmiddels al genoteerd.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 I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Minds me homesick for the real. I'm a real estate. He probably still on me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah.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 er inmiddels op, uh, daar in Engeland. En Max Verstappen, keurige uh, derde plek. Je hoorde twee platen achter elkaar op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste uh, de nieuwe single van Dua Lipa. Een notering uit uh, de Euro Breakdown die elke vrijdagmiddag hoort tussen drie en vijf met collega Maurice Mulder. Dat was uh, Harder Than Hell. En erachteraan uh, deze klassieke van Billy Joel en The Longest Time. Ja, over de tijd gesproken. Vijf minuten voor half drie. We gaan op naar het CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst nog even een berichtje van de recreade. Want die zijn op zoek naar kledingstukken. Ja, om een toneelstukje leuk te maken moet je natuurlijk verkleed zijn. En daarom zijn de teamleden van de recreade hier in Sanfoort... op zoek naar kleding die ze daarvoor kunnen gebruiken. Hoewel ze wel uiteraard het een en ander al uh, hebben hangen... maar zijn ze toch uh, dringend op zoek naar uh, nieuwe kledingstukken voor de teamleden. Heeft u nog uh, kledingstukken over voor de recreade hier in Zandvoort... waar u uh, niks meer mee doet? Geef het dan aan de recreade door. Dat kan uh, bij de materiaalbeheerders Kevin. Hij is bereikbaar op 06 24 6895 Of bij uh, Claudia. Zij is bereikbaar op uh, 06 Twee telefoonnummers Kevin 06 24 62 68 95 of Claudia 06 34 18 0773. Zij zijn blij met gebruikte kleding. Die ze dan weer kunnen gebruiken tijdens het de toneelstukjes. Leuk, meld u aan bij de recreade. Where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 Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl dat was het voor? Wat er weer weer, hè. En uh, weer uh, meer muziek uh, bij CFM. Hier is Silo Green en fuck you. WAA- Yeah.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 Het is toch geen plaatje voor uh, alle gevangenen, hè? Breakouts. <laughs> Dat zou kunnen natuurlijk. Een klassieker uit de jaren tachtig van de Swinghout Sister. Jorden de breakouts bij CFM op de zaterdagmiddag. Ik zeg Zanvoort nogmaals een hele goede middag. En we hebben natuurlijk ook uh, de berichtgeving voor je. Jawel, want uh, afgelopen donderdag is een uh, 21-jarige Zanvoortse motorrijder uh, gewond geraakt.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 Just got out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 The way things right now seem harder when alone, long. I miss you all day like a dog and it's a At least you hear me every time you play the song. Cause I know you heard my heart hurts when you're gone. The way things right now seem hard or when alone, I miss you all day like a dog and it's a At least you hear me every time you play the song. <laughs> This to. I just to shut up oh, in. Ja, dit smaakt echt naar meer hè. Dit smaakt naar meer. Wil de kraken in smaak op de zaterdagmiddag bij CFM de nieuwsgroep prescription.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 kennen we nog wel hoor, Elvis Crespo. Je hoorde met de nieuwe singel Bailaar ook weer zo'n lekkere plaat, hè. Oh. Hou je radio aan op CFM Zonvoort. Hier is Shakira. Ik pido que todos los días de andasol Ik pido que todos los viernes Planken, hoor, ...van Shakira en La Tortura. Dan denk je meteen weer aan de zomer. En als je aan de zomer denkt, denk je aan Zandvoort en de zomermarkt. Nou, die komt er morgen weer aan, hè. De grote zomermarkt, meer dan 300 kramen in het uh, centrum van Zandvoort. En mocht uh, de organisator Alex Wilmsen uh, op dit moment luisteren... ...het weer uh, ziet er uh, redelijk goed uit, uh, Alex. Want uh, morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden...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 Ook daar uh, volgen ze de Formule 1 race op de voet. En dat doen we ook hè, met Q3, die uh, nog uh, acht minuten te gaan is.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 Willen krijgen bij CFM. Gelukkig maar, want uh, Rosberg staat op dit moment op nummer 1 in Q3. Dan hebben we Max Verstappen op de tweede plek. Een no-time set door uh, Louis Hamilton, maar die is uh, met nog een kleine drie minuten te gaan Inmiddels de baan opgegaan.